Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft in het noordoosten van Nigeria ruim 80 mensen om het leven gebracht. Ook zijn zeven mensen ontvoerd en raakten vele gewond, meldt een lokale politicus. Het bloedbad was gisteren al. Boko Haram-aanhangers kwamen naar een dorp toe en vielen het aan. De volgende ochtend kwamen ze nog terug en vermoorden een herder die was ontkomen. Het volledige dorp werd in brand gestoken. Opmerkelijk is dat het Nigeriaanse leger zegt dat juist de afgelopen weken succes is geboekt in de strijd tegen de terreurorganisatie. Aan de grote antiracisme-demonstratie in Amsterdam-Zuidoost... hebben zo'n 10.000 mensen deelgenomen, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het protest verliep volgens de woordvoerder gemoedelijk en vreedzaam. Aan het einde zei organisator Ever Duim... volgend jaar op deze dag staan we hier weer. Ik roep deze dag, 10 juni, uit tot Anton de Komdag. Ook riep premier Rutte op tot een gesprek. Anton de Kom is een beroemde Surinaamse strijder voor zwarte arbeiders. Hij schreef onder meer over de slavenopstand in Suriname. Biomassa-centrales zullen voorlopig nog nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Minister Wiebes wil daarom niet beloven dat er geen subsidie meer gaat naar de bouw van nieuwe centrales. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Biomassa werd aanvankelijk gezien als duurzame energiebron... Maar de laatste tijd zijn er steeds meer bezwaren tegen. Onder meer omdat er boshout uit het buitenland voor wordt gebruikt en omdat het luchtvervuiling veroorzaakt. Wiebus belooft binnenkort met duurzaamheidsregels te komen waaraan biomassa moet voldoen. Er liggen nog ruim 400 plannen voor de bouw van nieuwe biomassa centrales. Het weer bewolkt met kans op regen. Vannacht een graad of 12. Morgen is het eerst bewolkt, in het noorden ook regenachtig. Later is er in het zuiden wat zon.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 You are listening to Peaceful Radio.